7 uur, het NOS-journaal, Raymond Serré. Olieakkoord Soedan en Zuid-Soedan, meer miljarden bezuinigingen in Spanje... en Zwarte Zaterdag in Frankrijk. Soedan en het afgesplitste buurland Zuid-Soedan... hebben hun ruzie over de verdeling van oliegeld bijgelegd. Onderhandelaar en oud-president van Zuid-Afrika, Mbeki, maakte bekend... dat de landen op alle punten overeenstemming hebben bereikt... Er zijn nog geen details bekendgemaakt. Soedan en Zuid-Soedan liggen al sinds juni vorig jaar met elkaar over hoop. over de verdeling van de olieopbrengsten. Zuid-Soedan werd op 9 juli onafhankelijk. na een referendum. In Ethiopië begonnen nog dezelfde maand de onderhandelingen. die dus nu tot een akkoord hebben geleid. Afgelopen voorjaar brak er bijna een oorlog uit. tussen Soedan en Zuid-Soedan. toen militairen uit het zuiden. een olieveld in Soedan bezetten. De Spaanse regering heeft nieuwe miljardenbezuinigingen aangekondigd. Vorige maand kwam premier Rajoy al met een bezuinigingspakket van 65 miljard euro voor de komende 2,5 jaar. In zijn nieuwe plannen is dat 102 miljard. Rajoy wil onder meer de omzetbelasting verhogen en extra kort op de publieke sector. In 2014 moet het overheidstekort zijn gedaald tot onder de Europese limiet van 3%. En verder sluit premier Agoy voor het eerst niet uit dat Spanje aanklopt bij het Europese noodfonds. Hij onderzoekt alle opties omdat het steeds duurder wordt voor Spanje om geld te lenen. In Rotterdam mogen de geëvacueerde bewoners van een anti waar asbest was gevonden terug naar huis. Volgens de woningcorporatie zijn er geen waardige gemeten die duiden op een gevaar voor de gezondheid. In een van de woningen in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet werd woensdag asbest ontdekt. De tientallen bewoners van het antikraakpand moesten hun huis uit... en noodgedwongen de nacht doorbrengen bij bekenden of in een sporthal. Na de ontruiming werden de woningen gelucht en schoongemaakt. Volgens de woningcorporatie blijkt uit de laatste metingen... dat er geen asbestdeeltjes in de lucht hangen. Bij de verkiezingen in september doen niet 22, maar 21 partijen mee. De IQ-partij mag van de kiesraad niet meedoen... omdat de verplichte waarborgsom niet is betaald. De IQ-partij wilde alleen in de kieskring Den Haag meedoen. Het is nog onduidelijk wat de speerpunten van de partij waren. De kiesraad constateerde bij andere partijen kleine verzuimen... maar die hebben geen grote gevolgen. De Duitse kinderen die gisteren dood werden gevonden na een brand in Dortmund... zijn door geweld om het leven gebracht... Dat heeft de politie bekendgemaakt. In de flat kwamen een jongen van 4 en zijn 12-jarige zus om het leven. Hun 10-jarige broer raakte gewond en overleed in het ziekenhuis. De kinderen woonden samen met hun vader in de flat. Hij was op het moment van de brand niet thuis. De politie wil alleen kwijt dat hij geen verdachte is... en dat hij psychische hulp krijgt. De moeder van de kinderen overleed jaren geleden. Het Duitse leger overweegt bewapende onbemande vliegtuigen aan te schaffen... Defensieminister de Magere zegt in een interview in de Krant die Welt dat hij geen bezwaren heeft tegen de inzet van drones. De aanschaf van wapens is over het algemeen een gevoelig onderwerp in Duitsland. Het parlement is echter in meerderheid voorzichtig positief over het idee. Het Duitse leger heeft in Afghanistan al kunnen oefenen met onbewapende drones die het van Israël had geleend. De onbemande vliegtuigen worden vooral door Amerikaanse en Israëlische bedrijven gemaakt. Een agent van het politiekorps Brabant Zuidoost heeft toch het filmpje gewist... waarop de arrestatie van de dj de Flexicon te zien zou zijn. Het filmpje stond op de mobiele telefoon van een vrouw die getuige was van de arrestatie. De dj werd vorig weekende in Eindhoven opgepakt... en kreeg volgens getuigen klappen van de politie. De vrouw die de arrestatie filmde werd ook opgepakt. Toen ze weer was vrijgelaten zag ze dat het filmpje niet meer in haar telefoon stond. De Korps Brabant-Zuidoost ontkende eerst dat het filmpje was gewist. Nu wordt bekeken of de beelden kunnen worden teruggehaald. Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk. Op de snelwegen naar het zuiden worden voor vandaag veel files verwacht. Voor miljoenen Fransen begint de vakantie, terwijl er ook veel terug naar huis gaan. Ook veel andere Europeanen gaan via Frankrijk naar hun vakantiebestemming. Vorig jaar stond er op het hoogtepunt ruim 700 kilometer file... Er wordt ook drukte verwacht in Duitsland en in Zwitserland. En dan het weer vanochtend op de meeste plaatsen droog. Af en toe zonder in het westen Kans op buien. Smiddags meer buien en kans op onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. Omdat kwaliteit belangrijk is, we steeds hogere ambities hebben... omdat we voorop willen lopen en de wil om te winnen delen... is Rico business supplier van NOC NSF en haar gouden ambities. Kijk voor uw gouden business ideeën op rico.nl. Rico. Imagine. Change. Met al die ontwikkelingen rond de nieuwe kilometervergoeding... zou ik graag meer vanuit huis gaan werken. Maar hoe dan? Met Microsoft Office 365 wordt het nieuwe werken mogelijk... Overal toegang tot e-mail, agenda's en documenten. Vanaf €5,25 per medewerker per maand. Neem een gratis proefabonnement op Office 365.nl. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 4 augustus. Het is Zwarte Zaterdag, Rimon zei het al. En wij genieten nog steeds na van de Gouden Donderdag van Ranomi. En wie weet wordt het vandaag wel een Gouden Zaterdag voor haar of voor Marleen Veldhuis. Het Olympisch Blok is vandaag op de radio al na half acht te beluisteren. We bespreken ook de toestand in Noord-Korea. Wat is daar aan de hand? Een soort glasnost? Of leggen we de kleine signalen die naar buiten komen allemaal veel te positief uit? Als we de blik nog iets verder eh, omhoog richten, dan eh, kijken we naar de planeten op Komt dit weekend een nieuwe Verkenner aan, waarschijnlijk op maandagochtend. Dat betekent spanning bij de NASA. Maar we beginnen in Syrië. De algemene vergadering van de Verenigde Naties veroordeelt het geweld in Syrië... en uit tegelijkertijd zijn teleurstelling over de passieve houding van de Veiligheidsraad. Veiligheidsraad is vleugellam omdat twee van de vijf permanente leden, Rusland en China... telkens hun veto uitspreken over een resolutie over Syrië. Allemaal tot frustratie van de 193 lidstaten van de VN. VN-chef Ban Ki-moon ziet Syrië als een test die de VN moet doorstaan. The conflict in Syrië is een test van alles this organization stands for I do not want today's United Nations to fail We kunnen de Syriërs niet langer in de kou laten staan, zegt Ban is hun lijden is enorm en de toenemende militarisering van het land belooft weinig goeds. Maar vooralsnog dus geen resoluties. En ondertussen verlaten honderdduizenden Syriërs huis en haard. Op de vlucht voor het geweld nemen ze de wijk naar het buitenland of naar een veiligere plek binnen Syrië. Zoals naar de Palestijnse vluchtelingenkampen. Marjolein Wijniks uh, werkt voor IKV Pax Christi met als standplaat Jordanië. Mevrouw Wijniks, uh, zijn er eigenlijk veel van die Palestijnse vluchtelingenkampen in, uh, in Syrië? Uh, ja, dat zijn er twaalf. En uh, Syrië biedt ja, sinds 1948 uh, uh, huis aan uh, bijna een half miljoen uh, Palestijnse vluchtelingen. En is het in die kampen ook echt veiliger dan in de rest van Syrië? Over het algemeen wel, omdat de kampen uh, niet de plekken zijn... waar het Vrije Syrische leger zich organiseert... en die door het Vrije Syrische leger zijn overgenomen... en die dus nu strijdtoneel zouden kunnen worden... van een machtsstrijd tussen het regime en het Vrije Syrische leger... wat we in uh, andere gebieden zien. Uh, het is wel zo dat ook Palestijnse vluchtelingenkampen niet uh, geheel veilig zijn. Uh, Eergisteren is het yarmouk uh, kamp bijvoorbeeld aangevallen. Dat is het grootste vluchtelingenkamp in Damaskus. Ja, maar bemoeien de Palestijnen, de Palestijnse vluchtelingen dus... Hè, want uh, volgens mij zijn die kampen zijn toch al uit 1948 uh, rond die tijd. Bemoeien die, die, die zich uh, überhaupt met de strijd? Uh, nou, de Palestijnen hebben zich uh, sinds het begin van de revolutie... eigenlijk geprobeerd zo neutraal mogelijk op te stellen omdat ze het regime niet de verlegenheid wilden geven argument argumenten gebruiken dat de, de revolutie was aangestoken door krachten van buitenaf. Of dat de Palestijnen alleen maar onrust kwamen stoken in Syrië. En uh, ze hebben wel achter de schermen sinds het begin veel humanitaire hulp uh, geboden. Bijvoorbeeld toen Dera helemaal uh, omsingeld was en belegerd. Toen was eigenlijk de enige aanvoerroute van medicijnen en voedsel was via het Palestijnse kamp daar. Dus dat is wel iets wat sinds het begin eigenlijk al zo is. Goed, dat is... Hey. In, in, ja, ga verder. In Jarmoek het kamp dat, uh, dat donderdag is aangevallen, daar zijn wel ook al veel protesten geweest. Ook bijvoorbeeld tegen de. de... De Palestijnse politieke partijen die nog steeds het Syrische regime steunen. Ja, goed. Dat, dat zijn de vluchtelingenkamp. Dat is, misschien kan je het met een groot woord een soort, soort vrijplaats uh, noemen. In ieder geval een plek waar je terecht kan als je ja, hulp zoekt en als je weg wilt van het geweld. Maar er gaan natuurlijk ook heel erg veel Syriërs de grens over. Um, waar komen ze dan terecht? Komen ze dan in Turkije terecht? Of ook naar Jordanië? Waar komen ze terecht? Ja... De, de landen waar de grootste stromen vluchtelingen heen zijn gekomen zijn uh, Turkije en Jordanië, waar er echt honderdduizenden zitten. En daarnaast zijn er uh, heel veel mensen naar Libanon gevlucht, uh, ook zeker zo'n vijftigduizend. En uh, dat zijn dus de mensen die daar de mogelijkheid toe hebben en de mensen die hun toevlucht zoeken binnen het land. En die dus bijvoorbeeld in de Palestijnse vluchtelingenkampen terechtkomen, dat zijn echt de armste Syriërs. Ja, en ze worden ook opgevangen, er komen ook echt tentenkampen? Nou, ze worden opgevangen bij mensen in huis en in openbare gebouwen. En uh, de Palestijnse vluchtelingen uh, zelf uh, hebben het over het algemeen ook niet breed. Maar nemen de mensen op in hun huizen en delen dat wat ze hebben. En uh, je ziet dat er een hele, ja, hele grote solidariteit is. En een heel grote vastbeslotenheid uh, om de Syriërs te helpen. Ook na wat er bijvoorbeeld donderdag is gebeurd: uh, raketaanvallen op het kamp waarbij 21 mensen zijn omgekomen. Daarna zei de Palestijnen uit de Moskurs tegen mij van. Wat er ook gebeurt, we blijven aan ons humanitaire standpunt vasthouden. Ja, maar ik kan me zo voorstellen dat op een gegeven moment... als die vluchtelingenstroom echt op gang komt... en de honderdduizenden uh, de grens overgaan... Ja, dat, uh, dat je die niet meer zo op deze manier kunt opvangen. Nou, je ziet met name in landen als uh, Jordanië en Libanon... Ja, dat zijn landen met een beperkte absorptiecapaciteit. Dat zijn landen die, die niet rijk zijn. Uh, een land als Jordanië heeft al hele grote uh, vluchtelingenbevolkingen uit Palestijnse gebieden en uit uh, Irak. En uh, ja, dat zijn niet landen die heel veel kunnen hebben. Natuurlijk gebruiken ze dat soms ook wel een beetje als een excuus uh, uh, of, of als een, een gelegenheid om ook de internationale gemeenschap op te roepen. Van luisteren, we dus kunnen het niet alleen aan en dat is terecht. Ja, een, een excuus en een gelegenheid om dan vervolgens uh, ook weer steun van de internationale gemeenschap te krijgen. Ja, ja zeker. Precies, ik snap het. Dank u wel voor, uh, voor uw toelichting, Marjolein Weenigs van uh, IKV Pax Christi vanuit Jordanië. Het is 11 minuten over zeven ranomi. Ze heeft een Groningse moeder en een Surinaamse vader. En dat laatste, dat is de Surinamers in ons land niet ontgaan. Vooral Javanen zijn trots op het zwemgoud van hun ranomi. Verslaggever Mark Hamer die bekeek gisteravond de halve finale... want ze moest weer in actie komen. De halve finale van de 50 meter in een Surinaams eethuis. Maar eerst ging hij even langs bij het Surinaams-Javaanse radiostation... Bangsa Java, En hij werd gelijk ingezet als sidekick. Daarin door Banstad Goedemiddag, vrienden van de Extra Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van het programma Music Power. We hebben een uh, verslaggever van Radio 1, uh, NOS Radio 1, uh, hier Mark Hammer. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben heel benieuwd hoe, hoe er nou inderdaad in de Surinaams-Javaanse gemeenschap... Ja, hoe, hoe het wordt gevoeld nee. dat uh, Ranomi Rano, Rano, di Jojo uh, inderdaad goud gisteravond heeft gehaald. Uh, we oh, hebben uh, inmiddels een uh, beller of belster. Goedenavond of goedemiddag. Ik ben genoegen met uh, niemand minder dan Carlo, jouw uit het hoog Oké, okay, Carlo. Wat staat uh, in de planning voor haar? Nou, uh, op dit moment uh, staat er nog niks op. Want u vindt wel dat er iets moet gebeuren iets extra's moet gebeuren. Nou, extra in de, in de zonnetjes gezet worden, omdat zij ook uh, ja, een rolmodel kan, kan volgeren... voor de Tsunamese Japanse uh, spo toekomstige sporters. De belder net een meneer en die, die wil iets gaan organiseren, begrijp ik? Ja, een soort huldiging van zowel Suriname als uh, Indonesië uh, plaats zou uh, vinden. Dus uh, bij deze hebben we Carlo Joji ook uh, duidelijk gemaakt uh, via de radio. Een, een radiostation uitgenodigd om mee te helpen. Inderdaad, dat doet ons uh, goed om uh, ook erbij te zijn om het een en ander onze bijdrage te uh, leveren. Ja, hij was ook... Heel erg emotioneel. Hoe, hoe zit dat? Die naam Chromo di Jojo? Chromo di Jojo brengt zoveel teweeg. Ik bedoel, uh, ja. Ik ja, uh, wil zeggen dat er een groep is die uit Java zijn gekomen. Nou uh, ja, onder valse uh, voorwenselen naar Suriname gebracht om uh, daar op het uh, platteland te, te gaan werken op plantages te gaan werken. En zo is dus uh, de voorouders van Ranomi uh, aan de vaderskant in Suriname terechtgekomen. En dat uh, brengt toch heel veel, uh, ja. Eigenlijk. En, horen we te weinig eigenlijk van de Javanen? Ja, we horen inderdaad heel weinig over de Javanen. En, uh, ja, dit is uh, een stap en een voorbeeld voor de rest van de Javanse gemeenschap... om ook uh, van zich te laten horen. En daarom is, daarom is Ra een role -model. RANOMI een rolmodel voor uh, de, de Javanse gemeenschap. De mensen die naar de radio luisteren zijn wel bezig met de prestaties van RANOMI... Maar, ja, hoe wordt eigenlijk in de Surinaamse gemeenschap verder het beleefd? Daarvoor ben ik naar restaurant Draver in Amsterdam-Oost gegaan. Het is uh, kwart over negen. Nou, wat mensen zijn uh, rond de bar verzameld. Rechts in de hoek staat de televisie aan. Zo meteen komt, uh, komt de race van Ranomi. Zij zeggen al, we zijn zeer trots op haar. Alleen hebben we één probleem. En dat is? We vragen ons af wanneer ze onder de Surinaamse vlag gaat zwemmen. Ik ben blij. Maar dan uh, kunnen wij als Surinamers hier aantonen dat we ook wat kunnen. Maar die push dat wij nodig hebben, krijgen we ook niet. Want er zijn veel talenten, maar. En tot... ze heeft ook de mogelijkheden gegrepen ja, zelf. Ja, ze heeft zich bewezen en uh, ik denk, het komt wel goed. 50 meter toch? 50 meter? Ja! Wie is dat? Kom maar! Ja, bravo! Ja.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 Prachtige reportage gemaakt door Mark Hamer. We gaan het hebben over Mars, want het is een spannend weekend voor NASA. Komende maandagochtend moet het Marsverkenningsvoertuig Curiosity op Mars aankomen. Curiosity is onderdeel van het nieuwste peperdure Marsrover project van NASA. De zware rover die 2,5 miljard dollar heeft gekost... die kan uitgebreide analyses doen van de bodem van de planeet. Medewerkers van het project, die gaan voor een persconferentie? The purpose of this is to do. We're taking a big rover to the surface of Mars because we're looking to big science. But the science, the goal, is to understand the past environment and the present environment in Mars en to see if it has a possibility of being habitable for life. Het is een megawetenschappelijk project, zegt de NASA-ingenieur die een demonstratie geeft. Het doel van de missie is te onderzoeken of er ooit leven mogelijk zal zijn op Mars. Er is veel intellectueel investering. Het team heeft een echt fantastische architectuur ontwikkeld. Dat is het product exactly van onze imaginations. Het is precies wat we denken dat het moet zijn. En daarom zijn we allemaal in op dit. Het project dat door het NASA-team is samengesteld, is echt het product van onze verbeelding. Het is een prachtig project en we gaan er helemaal voor. I think also background and some necessary steps. We need to make measurements at Mars to understand the planet. Het gaat niet alleen om de proeven die de rover zal doen om Mars beter te begrijpen, maar we willen ook uitvinden wat de veiligste route is naar de planeet, zodat we er op termijn onderzoekers heen kunnen sturen die er zelf metingen gaan verrichten. ruimtegeluiden. Het marsvoertuig is trouwens groter en zwaarder dan de eerder verkenningswagentjes... die de NASA de afgelopen jaren naar de planeet heeft gestuurd. Daardoor is die landing extra spannend. Van de landing van de curious, Curiosity doen we komende maandagochtend... rond een uur of half acht verslag. Mark Hamer, die u net ook al hoorde, die is er dan bij in Noordwijk. Straks zal Kim Jong-un, de nieuwe leider van Noord-Korea... voor meer openheid zorgen. U hoort het zo. Verkeersinformatie, geen files in Nederland, wel een wegafsluiting op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloze en Knooppunt sint Annabos is de weg dicht. Er We vinden daar werkzaamheden plaats. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Terwijl grote delen van Noord-Korea kampen met overstroming en hongersnood... en er opnieuw voedselhulp nodig is, is van de internationale, mee, eh, nodig is van de internationale gemeenschap... Um, horen wij ook het een en ander van de leider van Noord-Korea, Kim Jong-un... Hij maakte afgelopen week met een Engelse diplomaat een ritje in een achtbaan in de hoofdstad... en hij introduceerde onlangs het begrip first lady. Hij bleek namelijk getrouwd te zijn. Gisteren gaf hij ook nog eens eventjes aan dat hij de ernstig verzwakte economie wil hervormen... en dat hij de Koreanen gelukkig wil maken en dat er beschaafde levens moeten worden geleid. Dan gaan we over praten met Sikko van der Meer, Noord-Korea-specialist en verbonden aan het instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt allemaal erg mooi. Uh, een soort van openheid. Is het ook een echte openheid? Nou, dat moeten we nog maar zien. Um, ik ben bang dat het allemaal een beetje cosmetisch is. Uh, ik heb nog niet echte daden gezien van Kim Jong-un, waarbij hij de, de maatschappij opengooit en uh, economische hervormingen doorvoert. Ik ben bang dat ook die economische hervormingen een beetje uh, voor de bühne zijn. Hij heeft die, die toezegging gedaan voor een groep Chinese uh, uh, diplomaten. En uh, ja, hij staat nog onder druk van China. China is een grote bondgenoot, maar... China wil dat hij hervormingen doorvoert om de Chinese weg te volgen. China zegt, ja. jongens, kijk, kijk naar China, je kunt best een dictatuur hoog houden... terwijl je toch economische hervormingen doorvoert. Ja, nou, volgens mij uh, zeggen ze dat niet dictatuur, maar zeggen ze dat, de ideologie van de communistische partij. Uiteraard, uiteraard ja. precies. Maar het gaat, het gaat om het instandhouden van het politieke, politieke uh, systeem. Ja. En dat, dat, ja, Kim Jong-un uh, jong en ook zijn vader Kim jong il hebben dat tot nu toe uh, nooit gewild. En uh, die is vroeger echt nog een heel oude wets economisch beleid. Ja, maar hij wijkt natuurlijk wel een beetje af van zijn vader. Want hij heeft wel toch uh, die Disney figuren, dat was ondenkbaar onder zijn vader. Ja, maar ik ben toch bang dat dat echt een beetje cosmetisch is. Het zijn geen echt grote beleidshervormingen. Het is niet zo dat de bevolking er echt meer vrijheid krijgt. Dat, dat, dat echt het systeem wordt veranderd. Het is meer een beetje ja, show eigenlijk. Hè? Een beetje PR. Ja, maar nou, ik, ik, ik blijf nog even positief. Want uh, als je kijkt naar de andere communistische systemen... Uh, dan hebben we het niet over China, maar bijvoorbeeld over Rusland. Die moesten op een gegeven moment gedwongen door de economie... toch ook die starre houding laten varen. Is dat hier toch ook niet het geval? Want hij heeft weer te maken met een hongersnood. Ja, uh, dat wordt eigenlijk al twintig al jaar lang gezegd. Want ja, toen de Sovjet-Univie werd ook gezegd... Noord-Korea zal ook wel vallen. Maar uh, we hebben afgelopen twintig jaar één en al hongersnood gezien. In de jaren negentig zijn echt miljoenen Noord-Koreanen overleden aan hongersnood. En er is toch nooit een, een, een, opstand gekomen of, of een besef bij het regime van laten we veranderen. Men komt ermee weg. En ik ben dus heel bang dat dat een voortgaande cyclus is. Dat ook eh, wat er nu gebeurt, weer hongersnood, overstromingen, dat gaan we over drie maanden weer zien, ben ik bang. Ja. Nou ja, aan de andere kant, je kan zeggen, hij heeft in het Westen lang gewoond, dus hij weet dat er ook een andere wereld is. Ja, de meeste mensen aan de top van Noord-Korea weten dat wel dat het een andere wereld is. Maar uh, in die andere wereld zijn er geen mensen die op deze manier uh, zonder verkiezingen aan de top staan... en zodanig in luxe baden als in het Noord-Koreaanse systeem. Dus ik ben maar dat mensen aan, aan de top in de elite van Noord-Korea heel weinig belang hebben bij veranderingen. Want men leeft daar gewoon in extreme luxe, ook al heeft de bevolking honger... Uh, het wordt ja, echt een soort uh, uh, zelfkastijding om dat, dat, dat, dat regime te gaan veranderen. Maar moeten we ons hard dan vasthouden als we weer opnieuw uh, voedselhulp uh, gaan geven? Want de vorige keer dat er voedselhulp werd gegeven... verdween dat in de zak inderdaad, van de elite. Ja, dat wordt vaak gezegd. Uh, het is heel moeilijk en Noord-Korea is een heel gesloten land. Het is heel moeilijk na te gaan wat er precies met die voedselhulp gebeurt. Maar er zijn de afgelopen jaren uh, heel veel tekenen geweest... Inderdaad, dat die voedselhulp niet uh, allemaal bij de, de mensen kwam, kwam die het nodig hadden. Um, ja, dat is altijd een probleem in Noord-Korea. Als je dan voorwaarden stelt voor monitoring van die voedselhulp... dan wordt er heel moeilijk over gedaan een deel wordt tegenwoordig wel, uh, gevolgd. Maar ja, het is onmogelijk om voor iedere zak graan... die het land binnenkomt, uh, of zak reist... Uh, daar precies te gaan volgen bij welke mensen dat terechtkomt. Dat is onmogelijk. Mag ik nog tw proberen twee lichtpuntjes uh, met u te bij te schijnen? Graag uh, <coughs> Het ene is, vrouwen mogen zich frivolen kleden. En het andere is, fastfood is geoorloofd... in het straatbeeld van Pyongyang. Ja, dat klopt. Maar ook daarvoor denk ik weer... dat het een beetje schijn is. Hoor. Zeker in Pyongyang. Pyongyang is een beetje een showstad... Um, en daar, daar kom je ook als buitenlandse toerist. Er zijn er niet veel, maar dan, dan, dat wordt echt een beetje gebruikt... als een show van hoe goed het in Noord-Korea gaat. In de rest van het land is het allemaal veel armoediger. Um, en ja, andere kledingstijl toestaan. Uh, hartstikke mooi natuurlijk. En fastfood. Ja, welke noord korean heeft geld om, om Amerikaans-achtig fastfood te kopen? Ik, ik, ik vind het allemaal nog een beetje... Uh, schijn, PR, hè? Dit, dit is niet iets fundamenteels. En is het dan ook PR dat uh, EP uh, op dit moment een kantoor heeft mogen openen in, uh, in Pyongyang? EP, dat is het uh, persbureau? Nou, dat, dat is natuurlijk een, een heel mooi teken van openheid, maar we moeten niet verwachten dat de ap journalisten uh, helemaal vrij kunnen opereren in, in Pyongyang. Het is echt een politiemaatschappij waarbij je voortdurend als buitenlander een agent van de geheime dienst naast je hebt lopen. Uh, dus we moeten echt niet verwachten dat die maatschappij wordt opengegooid nu. En we moeten ook gewoon verwachten dat dat kernwapenprogramma dan waarschijnlijk gewoon doorgaat. Absoluut. Uh, voorlopig zitten die onderhandelingen echt muurvast. En misschien, ja, ik, ik wil niet al te negatief klinken, maar als ik nog even een, een minpuntje mag geven naast <laughs> alle lichtpuntjes. Uh, kijk, <laughs> ik een ik paar doe de lichtpuntjes, u <laughs> doet de minpuntjes. Precies, ja. ja. Kijk, een paar maanden geleden toen was er nog een deal tussen de Amerikanen en, en, en Kim Jong-un over het nucleaire programma. Uh, dat zou hij bevriezen in ruil voor voedselhulp. En toen ging hij toch een, een, een raket testen. Ik weet niet of u dat nog kunt ja. herinneren. Hij sloeg met de vuist op tafel. en zei, ja, ik ga toch die raket testen, gaar of niet. En de hele deal was weer van tafel. Dus wat dat betreft, uh, Kim Jong-un toont ook een beetje een schizofreen gezicht. Wat mij betreft. De ene keer is hij weer uh, ja, Disney oké. Okay, en en uh, je mag plateau zo dragen. Maar de andere keer slaat hij hard op tafel. en Zegt hij, uh, kernwapens gaan voor alles. Ja, heeft dat met de persoon te maken? Of misschien met de druk vanuit het regime? Dat de generaals hem ook een beetje aan een touwtje hebben. Nou, Om eerlijk te zijn is het een beetje uh, überhaupt het beleid van het Noord-Koreaanse regime al twintig jaar om onverwacht te zijn. Hè? Dat is een beetje hun, hun troefkaart. We zijn altijd onverwacht. Je kunt niet op ons vertrouwen. En eigenlijk is dat een soort drukmiddel naar het Westen toe. Van Kijk, uh, we, we zijn een gevaarlijk land. Wil je daar wat aan doen, dan moet je ons betalen. Kom maar over de brug met voedselhulp en, en, en diplomatieke toezeggingen en dergelijke. Dat is helder. Meneer Van der Meer, ondanks alle negatieve punten, vond ik dat een mooi gesprek. Dank u wel. Zeker voor de meer. Noord-Korea uh, specialist verbonden aan het instituut Klingendaal. In die jaar komen er zo'n 5000 Chinese studenten naar Nederland. Andersom vertrekken er maar enkele tientallen richting China. Universiteiten en bedrijven zijn bang dat Nederland de boot gaat missen. En dus hebben McKinsey, Axo Nobel, de Universiteit Utrecht en de TU Delft... de 30 beste studenten geselecteerd voor een zomer in Azië. Correspondent Karin Esenhuis liep in Shanghai een dagje met ze mee. China growing, what about you? Much more to learn in China than eating with chopsticks. Do you want to be another brick in the great Chinese world? No, Nederlandse studenten moeten nu naar China. En rap een beetje, want anders missen we de boot. Vindt een commissie onder leiding van Alexander Rimoy kan Dus hier op de campus bij DSM aan de rand van Shanghai in Pudong... ...staan de 30 beste Nederlandse studenten. Ze zien er puik uit. Jij draagt netjes een, een krijtstreep pak met prachtige bruine goed gepoetste schoenen. Dat is toch niet echt een outfit voor een student? Uh, nee, maar ik vond het wel uh, netjes om bij uh, bedrijven dus op zoek een beetje uh, netjes eruit te zien. Waarom gaan er geen Nederlandse studenten naar China? Uh, nou, ik denk dat het deels is dat gewoon heel veel Nederlanders gewoon bang zijn uh, voorwege voor, voor, voor die culture shock. Maar ik denk dat er heel veel Nederlanders ook eigenlijk gewoon niet denken aan China om überhaupt te gaan studeren. Die denken eerder naar het Westen, naar Amerika of naar Australië. Gemiste kans? Gemiste kans, ja zeker. Binnen bij DSM? speelt in een klaslokaal Bob Kersten, een jong professional zoals dat heet... de interesse van de studenten. Ja, voor wie is de eerste keer dat ze in China zijn nu? Bijna iedereen steekt zijn hand op. Dus wie is van plan om in Azië te gaan werken in de toekomst? Ik had verwacht dat alle dingen omhoog zouden gaan. Oeh, nageren scoren, de helft. Dus blijkbaar zetten er nog een hoop twijfel uit. Op weg naar de kantine van DSM, misschien wel met koketten... Dan loop ik met derde Westgeest... Jij bent wel een van die weinige Nederlandse studenten die echt naar China gaat trouwens. Ja, ja, ja. Denk je dat het te maken heeft met de kwaliteit van de universiteiten? Dat heel veel Nederlandse studenten denken, nou, in China studeren... dan zijn ze niet onafhankelijk, dan zijn ze niet kritisch, dan wordt gecensureerd. Dat hoor ik inderdaad wel van heel veel studenten, dat heeft mij zelf niet tegen. Als je kijkt naar de Reuters-lijst die gepresenteerd is, dan staat Hongkong University op 34. Dan staat de universiteit in Peking op 49. En de eerste Nederlandse universiteit, weet je waar die staat? Uh, 60 misschien? Ja, nog verderop zelfs. 69, Universiteit Utrecht. Ja, ja, ja precies. Ja. We zijn uh, bijna weer aan de andere kant uit Poedong aangekomen. Um, als je hier naar buiten kijkt, grote wolkenkrabbers met piepkleine appartementjes. Zie je jezelf daar wonen? Nee, dat is, uh, ik, ik zie mezelf daar niet wonen, maar dat wil niet zeggen dat het niet zou kunnen gebeuren. Uh, ja, dat nou, lijkt me wel hartstikke leuk. Want het lijkt me gewoon een hele leuke ervaring om hier een tijdje te zitten. Het is echt een hele andere omgeving dan thuis. Er zijn hier heel veel kansen, heel veel mogelijkheden. Maar ja, dat is dan wel voor een paar jaar. Ik zou niet de rest van mijn leven willen blijven. Je wordt geen oud-opaatje meer. Nee, dat niet, nee. Voor de 7-Eleven. En ja. uh, zag ik daar nou ook een breezer? Ja, nee, ik, uh, ik waag me er niet aan. Maar de meeste meiden wel, ja. We gaan naar de Mint en Dat is een super exclusieve club. Denk je nou eigenlijk dat uh, die selectiecommissie die jullie dertig ooit geselecteerd heeft, dit uh, ook bedoeld had? Nou, het was de bedoeling dat wij hier uh, zowel de sociale, culturele ervaring op zouden doen als de professionele, academische. Nou, dit hoort zeker bij de sociale uh, experience. Het werd vermoedelijk een zware nacht in Shanghai voor onze Nederlandse studenten. De winnaars. En daar zijn de medailles. Oh, helemaal geen medailles. Siemens Stofzuigers. Ja, natuurlijk. Tot en met woensdag bij Euronics Van 129 voor maar 89 euro. Net voor twee jaar gratis stofzakken. Kijk, ze huilen van geluk. Op naar Euronics Of kijk een bestel op Euronics.nl. Bij Lidl hanteren wij altijd de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Neem nou onze W5 All-in-One vaatwas -tabs. Uitgeroepen door de Consumentenbond als beste uit de test en als beste koop. Een aanmerk is drie keer duurder. Drie keer! Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Radio 1, het NOS-journaal. De Spaanse regering heeft nieuwe miljarden bezuinigingen aangekondigd. Vorige maand kwam premier Rajoy al met een bezuinigingspakket van 65 miljard euro voor de komende 2,5 jaar. In zijn nieuwe plannen is dat 102 miljard. Hij wil onder meer de omzetbelasting verhogen en extra korten op de publieke sector. In Rotterdam mogen de geëvacueerde bewoners van een antikraakpand waar asbest was gevonden terug naar huis. Tientallen bewoners moesten woensdag hun huis uit. Volgens de woningcorporatie zijn er geen waarden gemeten die duiden op een gevaar voor de gezondheid. En het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk. Op de snelwegen naar het zuiden wordt veel verkeer verwacht. Voor miljoenen Fransen begint de vakantie, terwijl er ook veel terug naar huis gaan. En ook veel andere Europeanen gaan via Frankrijk naar hun vakantiebestemming. Vorig jaar stond er op het hoogtepunt van de zwarte zaterdag ruim 700 kilometer file en inmiddels is het al erg druk op de snelweg ten zuiden van Lyon richting Valence en dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen droog met ruimte voor de zon, maar geleidelijk aan ontstaan er steeds meer stapelwolken die in de middag uitgroeien tot buien en daarbij is ook kans op onweer. In het zuidoosten van het land lijkt de buigheid mee te vallen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag 21 graden aan zee... tot lokaal zo 25 in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht houden de buien in de kustprovincies aan... maar landinwaarts wordt het geleidelijk aan droger... en de minima liggen rond de 13 graden. Morgen is het een herhaling van zetten met in de loop van de dag enkele buien... en bij weinig wind wordt het zo'n 23 graden. Na het weekend zijn er dan eerst nog buien bij een graad of 20... maar later in de week wordt het droger en ook ietsje warmer. NOS Radio 1 Het Olympisch Journaal. De Britse ploeg bij het baanwielrennen blijft onwaarschijnlijk goed presteren. Gisteravond sneuvelden er opnieuw wereldrecords. En ook in het zwembad ging het heel hard. Zo doe je dat dus met de Olympisch gouden medaille: in andermaal een wereldrecord. 3 minuten, 51 seconden en 659000 ste Ongelooflijk snel. Maar wordt het weer een nieuw wereldrecord. Melissa Franklin, ze won al goud op de 100 meter rugslag. En nu gaat ze ook op de dubbele afstand winnen. En het gaat een nieuw wereldrecord worden. Wat een fantastische zwemster is dit, 17 jaar. Up to the line now, let's have a look at it. 3, 15, 6, 6, het is een record. wereldrecord. Groot-Brittannië heeft de crowd op their voeten Voor Nederland was het een medailleloze dag. schutte Rick van der Ven die was er heel dichtbij. Maar het lukte net niet. Toch was het wel de dag van Rick van der Ven. Rick van der Ven, hij laat de pijl los. Bijna, bijna, bijna, bijna. Daar gaat hij. Ja, daar gaat de pijl. En wat wordt het dan? Um, hij, hij is iemand die gewoon ontzettend goed in zijn taak kan blijven. En hij laat zich niet afleiden door de rest. Schieten vindt hij ontzettend leuk. En dat is denk ik de reden waarom hij nu ook zo ver gekomen is. Nee, geen tien. Het wordt een acht. Het wordt een acht. Nee, het is geen bronzen medaille voor Rick van der Ven. Hij was er dichtbij. Hij had een mooie voorsprong in deze strijd om het brons. Maar hij heeft hem niet weten te verzilveren. Ik ben de vader. Oh, knap geschoten. Uh, trots. zeg. Hij was er zo, zo, zo dichtbij. Gio, ja, nog eventjes over die Rick van der Ven. Dat was uh, totaal onverwacht. Wordt hij vieren en, en net niet, hè? dat is wel jammer. Ja, dat is zeker jammer. Ik moest uh, meteen terugdenken aan uh, 2000, de Olympische Spelen in Sydney. Uh, Wietse van Alten die pakte ja. toen uh, heel verrassend brons. En ineens stond handboogschutten bij ons uh, op de agenda. En uh, laat nou net die Wietse van Alten toevallig ook de bronscoach zijn uh, van die Rick van der Ven. Uh, ja, het was super spannend. Ik heb gisteren ook echt letterlijk met rode oortjes uh, aan dat de radio geluisterd gezeten met die uh, halve finale. En ja, jammer dat hij net naast dat brons grijpt. Maar het was wel een coole kikker en die reactie na afloop was ook wel mooi. Hè. Ja. Heel nuchter van ja, ik, ik doe gewoon mijn best en ik schiet gewoon en ja, het is niks bijzonders. Ja, die Wietse van Aalten, die, we spraken hem vorige week vrijdag, want ze moesten van tevoren al in actie komen en die zei, ach, ik kan misschien wel voor een verrassing zorgen. En toen dachten we, nou ja, goed, dat zeggen alle sporters, maar hij heeft gelijk gaat. Wat een verrassing. Ja. Dit zijn nou typisch die sporten inderdaad waar je van tevoren nooit weet uh, wat, wat er gaat gebeuren. Dat geldt voor, voor, voor schutters, dat geldt voor al die met alle respect kleine sporten waar je vier jaar lang niks van hoort. En dan op die ene dag op de Olympische Spelen, dan moeten ze er staan. Nou ja, van die Rick van der Vent kun je in ieder geval zeggen dat hij er stond. Ja, en wie er ook staat en wie er vanavond staan, uh, dat zijn natuurlijk Ranomi en Malé. Ja dat zijn uh, ja, de toppers hè, op die 50 meter. Prachtig nummer, sprintnummer uh, in, het, uh, in het zwembad. Uh, Ranomi natuurlijk, de gouden medaille winnares op de 100 meter vrij en vanavond die 50 meter. En als je gisteren naar die uh, 50 meter halve finales keek en de manier zag waarop uh, Ranomi Kromenwit Jojo uh, die 50 meter afraffelde in een super tijd. Uh, ze was echt verrast ook met de tijd, het was gewoon een mooie tijd. Halve seconde bijna sneller dan de complete concurrentie. Ja dat belooft enorm veel voor vanavond en het wordt een leuk duel want uh, Veldhuis zwom de derde tijd in die halve finale. Uh, in de series waren ze als, als twee tijdsnelste waren ze doorgegaan naar de halve finale. Dus het uh, zou de zomer wel eens ineens in dat zwembad op één nummer twee medailles kunnen worden. Nou, dat zou helemaal mooi zijn uh, na vandaag. Maar waar kijken we verder naar, uh, Gio? We, waar we vandaag naar gaan ja, kijken? Ja, waar we gaan, gaan we vandaag naar kijken? De agenda, ja, eventjes meeschrijven. Uh, altijd meeschrijven. Nou, ten eerste gaan we kijken naar iets waar ik zelf naartoe ga. En daar verheug ik me wel op. In Hyde Park. rondje zwemmen daar in de vijver. Prachtig. Het lijkt me echt geweldig om te zien. Uh, daarna uh, fietsen en daarna hardlopen. Nou, dan weten de insiders het al. Het begint met een T. Het begint met een T, dan een R. Ja. <laughs> om tien uur, uur vanmorgen begint dat met twee Nederlandse vrouwen. En... Uh, uh, hele jonge vrouwen zijn te kalers en klamig we moeten niet te veel van ze verwachten ze zijn pas 21 jaar oud en nou, dat is erg jong voor de triathlon maar toch ik ga er echt voor klaar zitten juandi martina in het olympisch stadion voor het eerst een actie op die 100 meter de series vandaag en morgen natuurlijk de halve finales en de finales we krijgen Daphne schippers nadine broersen nou ja, we krijgen nog zoveel topsport vandaag mooie dingen in ieder geval maar ja, die triathlon dat dat is echt iets waar we maar naar gaan uitkijken het eerste eerste een van vandaag. Goed, gaan we eens even met de Bondskans over verder praten met John Hellemans. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, um, uh, ze doen mee, maar Gio, die zei van: ze hebben eigenlijk weinig kans. Nou ja, zo'n Olympische race um, uh, kan ook wel verrassingen ja. opleveren. Dus um, ik zou niet zeggen dat ze geen kans hebben. Uh, maar ja, ze zijn nog jong. En, uh, nee, dat zeg je jou ook. Wat, wat, wat betekent dat in het uh, triathlon als je jong bent? Want ik zag gisteravond een zwemster van 15 jaar die ook gewoon de 800 meter won. Ja, dat is inderdaad waar. En uh, het is wel zo als je wat jonger bent en niet die ervaring hebt dat je de race nog niet aan je hand kan zetten. Dus je bent wat afhankelijk van het verloop van de race. Uh, maar als de race goed verloopt voor onze dames, dan strijden ze gewoon mee. Uh, hoe hebben de meiden zich voorbereid? Ze hebben zich de laatste week vooral thuis voorbereid in Sittard, waar het Nationale Trainingscentrum. is. En dat is onderbroken met een hoogtestage in de Franse Pyreneeën. Een paar weken geleden. En dat is allemaal goed gegaan. Ja, en een hoogtestage zodat je veel uh, zuurstof in je bloed hebt. Hè? Dat is de bedoeling, geloof ik. Ja, dat is de bedoeling, dat je dus onder stress daar, treed, uh, daar traint... en dan uh, meer efficiënt met je zuurstofverbruik omgaan om dan weer naar het. zin ja. En ze zwemmen niet in het, uh, het, het zwembad. Ja, er worden ook wel eens uh, triathlons gehouden, maar dan zit je echt uh, bovenop elkaar. Ze zwemmen, uh, ze zwemmen buiten in, uh, in het lake, uh, in Hyde Park. Ja, dat is groot genoeg om een hele ronde te kunnen doen van 1500 meter... Um, het, ja, het is wel rustig water. Het is geen zee of groot meer. Dus uh, het zijn wel bijna zwembadcondities. Ja, dat is wel lekker. Uh, hebben de meiden eigenlijk uh, een, een specialiteit? Want uh, ik bedoel, de, de een is uh, vaak goed in het zwemmen, de ander kan ongelooflijk goed uh, fietsen... en de derde is weer heel goed in het rennen. Ja, ze zijn allebei, hebben ze een beetje een achtergrond in het lopen. Dus dat kunnen ze allebei wel goed. En dat is ook een van de redenen waarom ze hier staan. Dat heeft hen toch wel geholpen met uh, de kwalificatie... Uh, voor het voor evenement. Um, en vooral, Rachel heeft ook veel vooruitgang gemaakt met haar zwemmen en haar fietsen. Die gaat nou met de beste mee. Um, en Maaike zit ook niet ver achter. Dus uh, ja, het hebben ook veel vooruitgang geboekt in uh, het zwemmen en het fietsen... wat aanvankelijk eigenlijk hun zwakke onderdelen waren. En bij het uh, zwemmen in het zwembad, uh, zal ik maar huiselijk zeggen... daar heb je een discussie gehad over wat voor soort pakken mag je aan. En tegenwoordig hebben we het over wereldrecords in textiel en dergelijke. Bij triatlon ja. weet ik dat je blijft heel lekker drijven... als je zo'n wetsuit uh, aan hebt. Mag je die aan op de Olympische Spelen? Nou, dat gaat ontspannen, want als het watertemperatuur dus onder de 20 graden is, dan mag het wel. Als het boven de 20 graden is, dan mag het niet. En het watertemperatuur is half dus graden. Dus wilt u 10 dat 10 nog één keer 10. zeggen, want op een of andere manier is Londen heel erg ver weg uh, vandaag. Uh, want wat was de temperatuur? De temperatuur gisteren was 19,5 graden. En, en het moet dus uh, ja, beneden 20 zijn om die witzoet te staan. Ja, dus dat en... wordt nog heel spannend. En wordt een uur voor de wedstrijd wordt dat aangekondigd. Oké, okay, dus dan pas weten ze wat voor soort outfit uh, ze, ze mogen starten. Um, ja, we hebben het net al een beetje gehad over de medaillekansen. Eigenlijk zegt u van als ze mee kunnen, dan kunnen ze voor een verrassing zorgen. Ja, als ze dus voorin bij het fietsen van de fiets afkomen... vooral als het niet een grote groep is... dan uh, denk ik wel dat ze meeschrijden... en dat ze met bij de eerste tien uh, toch wel meelopen. Uh, vooral voor het eerste stuk. Ja, en wie zijn de tegenstanders op wie we echt moeten letten vandaag? Nou ja, Helen Jenkins, de Britse, is wel toch wel favoriet. Die heeft het uh, Wereld Triathlon wedstrijd hier gewonnen met overmacht. Uh, maar ze is wel uh, Aaron Densham van Emma van Australië en Andrew Hewitt van Nieuw-Zeeland. Dat is de huidige wereld nummer 1. Um, die zullen toch wel uh, ja, het veld leiden. Maar wie weet. Dat wachten we wel zorgen Maike en Rachel voor een verrassing. Maaike Kanas en Rachel Klamer. Meneer Hellemans, ik wens u veel succes vandaag uh, met uw dames. Dank u wel. The Love, Anastasia. Ze is er al heel lang bij als sporter, als NOC-NSF-voorzitter. En nu als radiopresentator bij de Spelen. Erika Terpstraag. Ik ga zo met haar praten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Even snel dan de verkeersinformatie. Geen files in Nederland, wel een wegafsluiting op de A27... Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Knooppunt Sint-Annebos is de weg dicht. Vinden daar namelijk werkzaamheden plaats. Een paar jaar geleden zat het Britse wielrennen nog in het slop. Er werd een nieuw plan gemaakt, er werden miljoenen geïnvesteerd... en allemaal met maar één doel. Goud. Goud in Londen. Met de Olympische wielerbaan als toneel. De reportage is van Paul Sanders. Hij wordt al door de Britten de Pringle genoemd. Een liefkozende naam voor het Velodroom, het wielerstadion... op het Olympisch Park in Londen. De plek waar de Britten hun grote successen gaan vieren. De plek waar het allemaal moet gebeuren voor de Britten... En dat merk je eigenlijk pas op het moment dat je binnenkomt. Want als je het stadion ingaat en er rijdt een Brits team, dan ontstaat er een storm van geluid. Dat kun je niet beschrijven, dat kun je eigenlijk alleen maar laten horen. ...zit langs de baan in een rolstoel. Ze is speciaal, en dat geeft dan een beetje aan hoe gek de Britten zijn op de wielersport... ...speciaal uit haar ziekbed gekomen om dit mee te mogen maken. I think we supporten everything, maar dit is de meest exciting so far. En yeah. yeah. de Britse cyclisten doen het wel. Oh, fantastisch. Ik weet het. Ik ben in bed een week here I've ...en ik of uit mijn ziekbed and en ik die to not dit this. It's missen. Het is are you looking je to? Well we've seen Victoria Pendleton, yeah. So to see Victoria I think. She's yeah. up. I think she's up next. She is. She's is up there next, so I'll be crying and cheering. Yeah. Have fun. Thank you very much. Het Britse wielefeestje levert uiteindelijk twee gouden medailles op, op die op de ploegachtervolging en die op de keirin voor dames. Victoria Pendleton is de heldin van Groot-Brittannië. Al met al was het een leuk feestje in deze Britse wielertempel. En dan blijkt dat niet alleen de Britten het fietsen op de baan wel gaaf vinden. Er loopt ook een boomlange Amerikaan door de hal. I liked it, I really enjoyed it. It was really uh, entertaining. It was, very, entertaining. You know, it was uh, very intense. There was a lot of energy in this place. I mean, it, was, it was a great atmosphere. En voor wie het niet weet, dit is Kobe Bryant. En Kobe Bryant is een basketbalgrootheid. Hij speelt voor de Los Angeles Lakers. And can niet meer over straat in Amerika. I love it. I mean it's his, you know, you get a chance to do things that and see things and experience things that you normally wouldn't. So like I would never be at a cycling event, you know, but the Olympics, you can do things like that. You can come watch, you know, one of the greatest Olympian athletes of all time, Victoria Pendleton, and you get a chance to see her win her gold medal. And, be around in this environment. It's, it's fun. this is for him the ideal opportunity to look at other athletes... who can the top of him. You get a chance to watch people who are great, be great. It, it's a chance for, for me to be a fan and just kind of watch... and observe and cheer just like everybody else. Well, yeah, I mean, it's, it's, it's cool. You get a chance to, to, to mingle with people and talk with them. And me is kind en dan kun je gewoon op de tribune gaan zitten en uitleg gaan krijgen van andere mensen. Hij zou het best zelf een keer willen proberen, maar de baan vindt hij iets te stijl. Would you like to try? It? That that you know what that that hill up there scares the crap out of me. I, I'd have to stay down low for sure. Okay, thank you very much een reportage van Paul Sanders was dat, ja, iedereen kijkt eigenlijk bij iedereen. We zijn halverwege de spelen. Het is uh, tijd om een beetje de balans op te maken. En met wie kan dat beter dan met oud-NOC-NSF-voorzitter Erika Terpstra. Ze volgt alles in, op de voet, nog steeds in Londen. En uh, maakt ook een programma, in zekere zin een collega. Maakt ze voor uh, een radio Rijmond. <lacht> Dag collega. Goedemorgen collega. <lacht> ja, dat is, dat is echt waar. Ik vind dat jullie een prachtig vak hebben. Ja. Ik, heb, ik heb als enige, een, een, voor alle journalisten hier in uh, het Olympisch uh, gebeuren... heb ik het genoegen gehad en het voorrecht om Carl Lewis en Bob Beeman... de, de vers, verspringer ja. van 8,90 meter... 90, nog, steeds het, Nog en, steeds het record, hè? Ja, fantastisch. En ik vind dat zo geweldig. Ja. En, en, en, <laughs> ik ben het, er helemaal blij van. Het voorrecht van de journalist is dat hij altijd vooraan mag staan... en met Absoluut. iedereen mag praten. Zoals Absoluut. ik nu met u mag praten, mevrouw Terepstra. Zeg, Zullen we eens kijken of we een, een soort van balans kunnen, um, kunnen opmaken? Ja, ja. We zijn een soort van halverwege. We liggen iets onder het schema van Peking. Wat moeten we ervan zeggen? Ja, we, we zijn eigenlijk heel erg traag begonnen, moet ik zeggen. Uh, en dat is altijd, uh, al altijd jammer, want als je de eerste paar dagen echt kan knallen... en je krijgt als heel team dan een soort flow, dan, dan gaat het allemaal net een stapje, stapje beter. Nou, dat is niet gebeurd. Maar we hebben toch in ieder geval al twee goud, één zilver, drie brons. En, ik moet je zeggen, we hebben nog heel wat mooie ijzers in het vuur. Dus ik denk dat die tweede, tweede week... Uh, veel dat ...nog veel succesvoller zal zijn. Ja, maar Waar het een beetje het wachten op is, is op dat onverwachte. Gisteren ja. was het bijna zover, hè, met ja, Rick ja, van der ja, Vent. Ja, ja, dat we ja, dachten, ja. hé, hey, daar heb je eigenlijk nog nooit van gehoord... ...en uh, die uh, stond ook niet bij de kanshebbers. En dan opeens bijna een medaille, ja. maar dat onverwachte is er nog niet. Nee, nou, ik, en ik weet zeker dat het komt... En, en het interessante is. ergens in de Nederlandse Olympische ploeg. zit op zijn minst één of twee mensen. die straks sportgeschiedenis gaan schrijven. die dat zelf nog niet weten. wij natuurlijk ook niet. Nee. Maar we hebben dat altijd gehad. Zoals bijvoorbeeld de, de, de waterpolomeiden. zoals uh, uh, Maarten van der Weijden. met zijn goud op de 10 kilometer open water. Er komt dus nog iemand. Die, die boven zichzelf uitzegt. Yes. En daar word ik zo blij van. Ja, maar dat, dat is natuurlijk altijd het mooiste. Want aan de ja. andere kant, iedereen wordt uh, fantastisch blij als Ranomi wint. Maar op een of andere manier verwacht je dat ook weer. Ja, maar ik moet je zeggen. Ik zeg altijd, er is geen echte uh, geheide Olympische medaille. Er is geen garantie. Je moet het toch maar, toch maar waarmaken. En iedere keer weer is het, is het een moment dat alles moet kloppen. De hele. Ja, ik ben een beetje schoor, neem me niet kwalijk, maar ik ben al een week aan het aanmoedigen. U bent journalist en u weet, je moet je onafhankelijk, onpartijdig enzovoort. Zoals... Nou, dat, dat lukt van geen meter. Nee, nee dat hoor ik, ja. maar, maar kijk, alles moet kloppen op, dit, op, op, op het moment dat je echt moet, moet over je. Ja, je allerbeste prestatie ooit maken. En um, in principe hebben alle. Nederlandse deelnemers de, de potentie in om in ieder geval een finale te halen. En dan hoeft het om een heel klein stukje te gaan of je, zit, uh, je staat op het podium. En toch valt het bij sommige sporters tegen. Neem bijvoorbeeld ja. het, het judo. Ja. Uh, verwachten wij er dan uh, te veel van? Of kan het gewoon ook een keertje tegenzitten Nou, ik, ik, ik vind het eigenlijk nog te vroeg om daar een balans voor op te maken. Het is inderdaad waar. We hadden uh, acht deelnemers, we hebben twee medailles... En um, we gingen er iedere keer naartoe met het idee van, van nou ja, dit, dit wordt misschien een prachtige dag. Het werd ook, werden ook prachtige dagen. Maar weet je, die, top, die wereldtop is zo breed geworden... En nu winnen ook allerlei landen die nooit van tevoren... Een, een Colombiaan won bijvoorbeeld. Ja, precies. En, en ja, dat, dat is natuurlijk ook wel de strategie geweest... Van, van het internationaal Olympisch Comité. Die hebben met hun internationale Solidarity Fund... heel veel geld gepompt... in landen die als sportland heel erg achterbleven. En nu, nu met hun talenten zelf ook de mogelijkheden hebben... om sport te ontwikkelen. Dus dan krijg je Colom, uh, Colombia... die opeens een medaille wint de meest merkwaardige kleine landjes... waar eens een, een, een, een sporttalent opstaat. Wat natuurlijk ook weer heel mooi is. Maar het zit dan niet mee bij ons. Nee. Nou ja, goed. Ik bedoel, dan groeit het in de breedte. Het is voor de sport mooi, maar het ja. is jammer voor ons. Uh, Chauvinistisch natuurlijk. Maar maar, maar, maar, maar, zei zij. Ja. Maar, en we komen er nog aan. Neem nou bijvoorbeeld uh, onze, onze surfer, Dorian. De, ja. de, de, de, de vlaggedrager, nou, Die gaat op dit ogenblik als een speer over dat water... En hoeft nog maar één of twee races te maken. Die, die echt net zo succesvol zijn als die nu is geweest. En niemand kan hem eigenlijk dan meer inhalen. Nee, want Behalve zelfs... natuurlijk wanneer die bij de medaille race. Uh, nou, lekker varen kan je niet met een surfplank. Nee. maar van, van zijn surfplank afvalt en zijn plank verliest. bij is precies. Nee. We, hebben, we hebben natuurlijk nog, nog Ebke Zonderland. We hebben de Zelsters. We hebben de mannen 4 vanavond. Ja. We hebben uh, mogelijkerwijs, de dressuurlandenploeg die staat nu derde met, met paard dat, dat zou nog wat kunnen worden. Precies, en Ankie individueel straks nog? Uh, ja, hoewel uh, uh, haar collega's ook hartstikke ja. goed rijden. We hebben de hockeymannen. Ik mag. Ik heb de hele tijd het idee dat ik nog steeds met Oranje Knuffelbeer uh, aan het praten <laughs> ben. <laughs> nou, ik moet je. Ik, uh, ja, ik, ik, ik, ik had een hele koffer met gewone kleren bij me. En ook oranje? En iets van oranje. <laughs> ik, ik ben nog niet uit het oranje geweest. <laughs> en dat vond ik ook wel heel vertrouwd, moet ik zeggen. Yeah. Maar heel erg leuk. Nou, mevrouw Terpstra, ik wens u nog veel plezier. Maar dat dank gaat je. volgens mij wel lukken. Dank en dank wel. succes met het programma. En tot de volgende keer. Zeer bedankt. En uh, ik wens alle, alle uh, luisteraars een fantastisch nieuw. Week van de Olympische Spelen. Dank u wel. Hoi, dag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Jacqueline Niva. Ook in de kranten veel aandacht voor de Olympische Spelen. Volgens Trouw is er een rolpatroon in de Nederlandse Olympische ploeg geslopen. Net al, Bert. Ja. Mannen dragen de vlag tijdens de openingsceremonie. Maar de vrouwen halen vervolgens de medailles. Dat is niet alleen nu in Londen zo, maar dat was ook zo in de voorgaande drie edities het geval. Sinds 1928, toen vrouwen voor het eerst een substantieel deel van de Olympische ploeg vormden, staan de vrouwen voorop de mannen, als het gaat tenminste om de gouden medailles. De mannen wonnen de 30, de vrouwen 35. Wie als toerist naar Londen wil, moet dat eigenlijk nu doen, schrijft The Guardian. Omdat de Londenaren waren gewaarschuwd voor de enorme drukte die de Spelen teweeg zouden brengen, is de stad zo goed als leeg. En dat is te merken. Er is ruimte op de weg en in de metro en in de grote musea ben je zo ongeveer in je eentje. Ijsverkoper Jay Osborne had dat nog nooit zo rustig. Ik sta de hele dagen te niksen en we zitten midden in het toeristenseizoen. Olympische Spelen zijn duur en dat waren ze in 1928 ook al. Het Reformatorisch Dagblad heeft uitgezocht wat verschillende kerkbladen ervan vonden toen de Spelen in 1928 in Amsterdam werden georganiseerd. 1 miljoen gulden. En dat voor een sportfeest. En dat in deze tijden van bezuiniging, schrijft dominee Lindeboom... verontwaardigd in een kerkblad uit Noord-Holland. 1928. Dat, dat waren destijds veel dominees met hem eens. Waar ze wel allemaal over te spreken waren... op de Spelen van 1928 werd er niet op de zondag gesport. Ook in de zomervakantie naar school, als het aan minister van Bijsterveld van Onderwijs ligt, doen kinderen met een taal- of rekenachterstand dat in de toekomst. De AD schrijft erover. Op de zogenaamde zomerschool krijgen ze dan drie weken bijles in taal of rekenen. Er bestaan al 30 van deze zomerscholen en volgend jaar moeten dat er 131 zijn. Dit extra onderwijs wordt niet verplicht, maar de minister vindt dat iedere ouder er gehoor aan zou moeten geven. Nederland is nauwelijks beveiligd tegen cyberaanvallen. Dat stelt Ronald Prins, directeur van het internetbeveiligingsbedrijf Fox IT in de Volkskrant. Beslissingen op het gebied van cybersecurity zouden volgens Prins op bestuursniveau moeten worden genomen en niet door inkopers die zoeken naar een zo gunstig mogelijke prijs. 50 miljoen euro en een kolonel die zijn vrijgemaakt om in 2014 een cyberleger te hebben opgebouwd, vindt Prins niet veel. De Telegraaf meldt dat de Marge C. op Schiphol in de vakantieperiode... al meer dan 1600 vuurwapens, granaten, messen en imitatiewapens heeft onderschept. Dat is bijna net zoveel als in heel 2011. Een verklaring voor de forse toename heeft de marge C niet. niet. Volgens de Berliner Zeitung wordt de opening van het nieuwe vliegveld van Berlijn alweer uitgesteld. Vliegveld had deze zomer al open moeten zijn. Maar volgens de laatste berichten wordt het op zijn vroegst in de zomer van volgend jaar. Het vliegveld is nog steeds niet afgebouwd. Vooral de aanleg van een sprinklerinstallatie zorgt voor problemen. Wie de vertragingskosten moet gaan betalen, dat is nog niet duidelijk. En er zijn ook nog allemaal berichten over Zwarte Zaterdag, maar daar hebben wij ook berichten over. Zo dadelijk, na de klok van 8 uur, gaan we praten over Zwarte Zaterdag, de drukste dag in het jaar in Frankrijk. De Radio 1 Sportshow. 9 weken lang. Kijken of Nederland nog iets meer power nodig heeft op die laatste meters. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. De mix van nieuws en sport. Ja, de campagne begint op 25 augustus pas. Dus nu is het echt sportzomer. Van 8 juni tot 12 augustus. Marjane Vos, Olympisch kampioen. De Radio 1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinsheel. Bruinsheelparket.nl slash Monta. Vijftig jaar na haar overlijden is ze nog steeds een legende. Marilyn Monroe. In The Seven Year Itch speelt ze een verleidelijke vrouw... die het hoofd van een getrouwde man op hol brengt. Vanavond in film op twee. The Seven Year Itch. Om kwart voor twaalf bij de VPRO op Nederland 2.